Is zo... Ja, inderdaad. Hij heeft een mooie kopje, inderdaad. Al oh, wat lachen! Nee, dat is toch die kijk, Junk. Nee, nee, nee, nee. Amy, dat is Amy nee. Winehouse, mijn Winehouse Amy Winehouse. Dat oh, nee. is zo so weer. Oh, ja, ja. Maar, afijn, jongens, we zijn ja ja maar, laatste minuten we maar, uh, programma maar, we maar, maar, programma zijn we aanbeland ja, nee, dat is helaas waar. De hoogste tijd. Ja, u, u, wordt u wordt bedankt voor, bedankt de voor deze ontzettende gezelligheid. Nee, u wordt bedankt voor weer een avond gezelligheid. Oh. Mijn draaien. Dank mevrouw. En, en dank dag, meneer. meneer. Tot de volgende keer. Nou jongens, gaan we afscheid nemen. Ja. Zeker. Ja. Ik ja, wil graag uh, mijn moeder bedanken. En, uh, we love you. Uh, mijn manager natuurlijk. Mijn secretaresse Wendy. Leuk dat jullie er allemaal waren. en uh, Tot volgende week. Ja. En uh, laat het weten als jullie iets weten over de bar battle. En uh, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, want de ja. Poster, die poster komt er ook aan. Overal. Nou, nou we jongens. moeten we nog kleine dingetjes doen. Ik wil, uh, voor de rest wil ik, ja, ik wil iedereen weer bedanken voor uh, de leuke uitzending die we hebben gehad. Hij uh, was weer goed gevuld, we hebben ons best weer gedaan. Ja. Bedankt voor het luisteren. Ja, ja absoluut. Het poepen en, uh, ging weer lekker. Heerlijk, ik heb nog nooit zo goed gedraaid. <laughs> en uh, ja, we hebben weer natuurlijk een hele goede uitzending gehad. Volgende week, maandag zijn we natuurlijk weer. En, uh, de, de 31ste aflevering, of de uitzending, of uh, gehore toestand, oh, oh, hoe je het dat oh, wil oh. noemen. Ik wil graag alsnog mijn inspiratie bedanken. Dat is mijn teddybeer. Die heeft ooit tegen mij gezegd van jongen, doe wat met je zin. Hooitje, Henny van Peter. Hè? Want we gaan hier na. Dit is het laatste uur. Mijn alias. Maar hij is wel een leuk ergonis, programma. Ja.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 Langs heel de baan, daar waar het juist moeilijkst was, maar een paar stappen staan.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 heb ik heb jou gedraan.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 Prince of Peace, Conquering Messiah, Savior of my soul.